Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Noord-Frankrijk... met Nederlandse middelbare scholieren uit Geldrop... zijn 16 jongeren en twee begeleiders gewond geraakt. De buschauffeur is zwaar gewond naar een ziekenhuis in Lille gebracht. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij saint georges sur La op de snelweg naar Calais. Zo'n 50 scholieren van een MAVO-3-groep... van het Straalrecht College uit Geldrop... waren om 1 uur vannacht vertrokken voor een schoolreis naar Londen. Een vrachtwagen zou plotseling vaart hebben geminderd... Na de bus robotste. Volgens Franse media is de vrachtwagenchauffeur in slaap gevallen. Ouders van de leerlingen worden op de school in Gelderop opgevangen. Medewerkers van het Straambrecht College zijn op weg naar de leerlingen en hun begeleiders in het noorden van Frankrijk. Het plan om ouderen die bij hun kind intrekken te korten op hun AOW-uitkering is van de baan, schrijft de Volkskrant op basis van de voorjaarsnota die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De mantelzorgboete is een van de meest omstreden bezuinigingsplannen van het kabinet. De wet leidde tot veel verzet van oppositie en maatschappelijke organisaties en werd meerdere keren uitgesteld. Kalveren jonger dan twee maanden mogen vanaf vandaag weer op lange transporten worden gezet naar bijvoorbeeld Spanje, Italië en Polen. In 2015 stak de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daar een stokje voor, omdat er in de veewagens geen geschikte drinkwatervoorziening voor kalfjes was. Die is er inmiddels wel. De politie heeft in het hele land nog steeds grote problemen met de navigatieapparatuur in politieauto's. De navigatie valt uit, contact met de meldkamer is niet mogelijk en voertuigen kunnen de weg niet op, schrijft de Amsterdamse politiechef Aalbersberg in een brandbrief aan de landelijke politietop, waaruit het AD citeert. Het is niet duidelijk hoeveel politievoertuigen onbruikbaar zijn. Het weer opklaringen, later vrij zonnig, en 19 tot 25 graden.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 And so to make some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 ik weet het wel. Eh, nou, wat ik al zegt, Irene ja, is naast me. Irene, waar gaan we mee beginnen? De eindredactie deze week was trouwens in handen van oh, Gerrit, Rutte. Vergeet die, ik ja, nee, maar dat hoort er wel bij, okay, vind ik. Dank je wel, Irene. En uh, we zitten dus in Hotel Hoogland. Dat moeten ja. we vooral niet vergeten. Nee, dus nee, absoluut. Zeggen, het uh, altijd gezellige Hotel Hoogland, waar iedereen welkom is om te komen kijken en luisteren. Dus. Ja.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 gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dan hebben we Roy Dongen, die komt vertellen over de Gay Pride in Zandvoort. En die dat gaat door, dat ja, gaat door, hè? Dat gaat door. En daar komt hij een update over uh, geven. En als laatste, Leon Strijber. Zij is van het ontmoetingscentrum De Zandstroom, en ik ben erg blij dat ze er is. Ja, maar ze komt haar. ook regelmatig ja, nu, precies. om de paar maanden, uh, Even uh, uh, vertellen. Even vertellen ja. Maar goed, we beginnen met, met Albert. Met Albert. Neem een slok en vertel. Brand was Albert. Het, is, het was al een klein een beetje een opgave niet komen ja dat ja. helemaal vol. Ja. was het ook een extra lange trein? Of had je niet anders dan anders, uh, oh, okay. dat, maar wel helemaal vol. En onwennige mensen die niet precies weten hoe je met een trein moet reizen. Oh, maar goed, echt waar, ja? dat is heel dat is heel, <laughs> dat heel zonder ja, dat ja. meegemaakt. Ja. <laughs> goed.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 Overal ja. zie je mensen Tai Chi doen. Trouwens, dat wordt in het Vondenpark ook gedaan hoor. Er is ook een oh, ja, die dat, ja, ja, ja. Uh, Oh ja, heel kruis. veel. Ja. En dan weer iets leuk. heel anders wat er, waar nog ruimte is: is Dikke Dames schilderen. Oh, leuk is dat, ja. Dat, dat is ook <laughs> erg leuk om te doen. En dan uh, Encaustic en Art heet het heel mooi, maar dat is gewoon met bijenwas schilderen. Dat oh. is ook erg leuk. is dus oh, ook bijzonder. Ja. Dus Leuke plek, dingen, Albert, allemaal ja, hè? Die plek hebben we allemaal nog vrij. En, en men kan zich melden: en men kan zich melden bij, uh, bij Pluspunt. Uh, de de inschrijving sluit woensdag of donderdag al geval zeg maar, de, de komende week kan nog ja. En, ja, en daarna is, is het jammer genoeg vol. Maar dus, het is, wordt altijd heel goed bezocht. Het wordt heel goed bezocht. Er zijn al behoorlijk wat, wat inschrijvingen. Dus uh, aarzel niet om mee te maar fijn dat dat kan hè? Ook ja. voor ja. Uh, wij krijgen heel veel sponsoring daarvoor mensen mm -hmm. die belangeloos dit soort uh, workshops uh, en activiteiten aanbieden. Ja. Die dat graag doen en die dat heel erg leuk vinden om, uh, om daarbij Mooi. betrokken te zijn.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 tegelijkertijd wordt dat gedaan. En zo rond kwart over twee is het, uh, is is het klaar. al afgelopen. Okay. Dus als er een energieprobleem is, daarna, is het daarna kun je thuis nog weer even rustig uh, op adem komen. Ja. En Albert, het nummer waar de mensen kunnen bellen van Pluspunt, kun je dat nog een keertje zeggen? Ja, oh ja, 023 5740330 Jij weet het beter dan ik. <lacht> ik, draai, ik draai het zelf heel weinig, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. Uh. <lacht> maar goed. <lacht> uh, dat, dat is die. Dan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 ja, nee, maar dat zou, dus, dat zou ik dus erg leuk vinden om te doen. Ja, nou, uh, van harte welkom. Goed. Ik, ik kan zeggen uh, dat het goed is, want ik doe het ook al elf jaar. Oké. Okay. <laughs> nou, ik, uh, dus, ik ga mij aanmelden en okay, uh, dan. Goed, iedereen. Uh, Oké. Okay. Uh, van harte welkom. Goed. Dus uh, dat, is, dat is voor de, de receptie. Ja. Hebben we dus mensen nodig? Ja. En dan, nogmaals, het, de, de ervaring leert. Het, dat is geen enkele garantie verder. Maar dat, je, dat dat toch vaak gebruikt wordt, als opstapje. En dan de gastvrouwen, dat is. Uh, of gastheren, nogmaals. Ja.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 in de week gaan we doen, of één keer in de veertien dagen, of wat dan ja. ook. Daar zijn altijd er zijn zoveel aardig, activiteiten zijn waar van, altijd mensen ja. voor nodig zijn. Ja, ja. Ja. ja, want we hebben ook wel de nodige activiteiten overdag, waar we graag uh, mensen hebben die eventjes ja. helpen met het rondbrengen van het thee en de koffie. Ja, ja. Want het is best ja. druk, hoor. He. Het, is het is af en toe heel, heel druk. druk. Ja. De donderdagen zijn druk, dinsdagen zijn ja. inmiddels ook druk. Er ja. is dus eigenlijk geen enkele dag waar het rustig is, behalve de zaterdag. Daar is nog niet zo heel veel te doen. Eh,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 Ik, weet niet, ik, weet, ben ik benieuwd, je benieuwd je of... Nou, sokken, sokken dan, ja. he, weet ja, je wel. Ja, ja, dus ja, ja. Gewoon met zo'n mazennaald. Oh, met zo'n op, zo op, op, zo op, op, op de hak. Ja, zo, oh, ja. ja. ja, ja. En op zo'n bol. Uh, ik ik nou, vraag ik. me af of dat nog veel, veel behoefte aan nee, is. Maar goed, er, er zijn nog steeds mensen die dus gebreide sokken dragen. Ja. Ja. Omdat er... Er zijn nog mensen die het leuk vinden om sokken te breiden, breien. En ja, er komt wel een gaatje in. En dit is dan zonde. Daar hebben wij een activiteit voor. Is dat zo? Voor breien? Dinsdagmiddag is de breiklub. Dan is er een breiklub heel actief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 En dan uh, was er een kopje koffie, lekkernij, et cetera. Wat... En dat is uh, dinsdagmiddags? Dinsdagmiddag vanaf twee uur. En dat uh, voor uh, de koffie, et cetera, betaalt 2,50. Nou, Ja, het is toch allemaal. Helemaal leuk. Aan, maar... Helemaal. Gezellig. Het is ja. vooral voor de bedoeling om het gezellig te laten zijn. Je ja. hoeft niet te zingen. Je hoeft zelfs... Je kunt ook playback, hè. Dat is je ook, ook playback, altijd goed. Je kunt, Maar je bent met elkaar. Je bent met elkaar en je kunt makkelijk een praatje maken. En je legt wat contact. Ja, dat is de bedoeling, Dat is de...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 en naar Noord komen, die zouden natuurlijk kunnen ook daar naartoe. Ja. Daar naartoe kunnen gaan, zodat ja. het voor hun misschien ook wat makkelijker is om naartoe ja, te komen. Neem, maar dat soort, uh, daar, daar denken wij dus ook aan. Ja. En het is een kwestie van uh, proberen te ontwikkelen. Pluspunt, dat was ook niet in één keer uh, nee, je heeft ook niet uh, heel het bruisend. Geduurd. Dus ja. dat heeft nou, ook even geduurd. En ja. dat zal maar nu dat is weer. nu wel heel erg bruisend. Hè? Het dat is heel erg onvoorstelbaar, ja. Ja. wat daar <laughs> gebeurt. Het is echt ja. niet groot. Ja, we ja, zijn er ook heel erg trots op, hoe dat gaat, moet ik eerlijk zeggen. Leuk is dat dan ook. Ja, dat is heel erg leuk. We zijn niet voor niks gouden gemeente geworden. Daardoor is. Ja, ja. Nou, ik denk Daardoor dat jullie een, een echt voorbeeld zijn voor hoe het kan. Ja. Ja. En hoe het zich ontwikkeld heeft. En, en natuurlijk zijn er hobbels geweest. Maar ik denk dat jullie die hobbels echt gewoon fantastisch hebben weggestreken. En het is echt iets, iets moois. geworden. is echt een komen hoor. Dat ja, ja natuurlijk. Nou, en dat, is dat, is dat hoort ook zo. Maar het is dat de bedoeling zo. dat we met, met Zandvoort samen... dat ja. weer ook op een, een nieuw bruisend punt van gemaakt. Dat ja. is gewoon de bedoeling. Ja. Leuk, nog even de speerpunten. Ja. Men kan zich nog Aanmelden voor de verwendag. Ja, komende week nog. Komende week nog. Dat kan via pluspunten of even bellen of je gaat er naartoe bij ja. pluspunten. Ja, ja. uh, de tweede was het herstelcafé. Ja. Waar mensen naartoe kunnen komen. Dat is het eind van de maand. Ja, mee en meezingen kan. En meezingen kan op de dinsdagmiddag ja. vanaf twee uur ja, de, de 27e één keer, ja. keer. En voor de rest de oproep voor vrijwilligers. Oproep en voor de de mensen zich gaan. aanmelden voor uh, hun kinderen mee te sturen. Met kamp oh, ja. Het kamp zes en, zes de en de receptie. En de, en de, nou ja, komt dan de iets oudere groep. Die gaan naar de wel de nou, Ik denk in, dat dan. wij uh, het kunnen afronden. Okay. En wij gaan jou uh, ontzettend bedanken voor je ja, komst. Okay. Dankjewel. Ga, ga je nog iets dag. leuks doen uh, vandaag in de zon? Of zeg je van, nou, ik weet nou, ik... niet of de zon wel zo verstandig is. <laughs> <laughs> nou ja, het is nu al erg pittig. Ja, het is pittig, ja, dat is ook zo. Maar wel buiten, denk ik. Ja, precies. Super bedankt voor je komst. Graag tot de volgende keer. Wel thuis hè? Oké okay, dank. Wel thuis. En we Dat gaan nu zitten. Nu zal het rustig, rustig zijn. Heeft niemand dan mijn pils gezien. Ik lust er wel een stuk op niet. Mama, wat is mijn piltje dan? Mijn piltje van ik niet. Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika. En trof ik door een eenborlingeur nam was mamika. Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd. Maar op de op door was je bier, dat u je dan niet gebrauwd. Hey, mama, wat is mijn pils? Mijn I'm not a pils, I'm not a Have I'm not a pils, I'm not a there a pils, I'm Ik heb niemand aan mijn belt gezien. Komt u niet Goed uit, hè? Zo goed Is die vergeten? Ja, ja. Heb je al ingelast en is daar weer van teruggekomen en beter, ik moet zeggen. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers. <laughs> Dank je ziet er super uit. Mensen Dankjewel. kunnen het niet Dankjewel. zien. Nee, ze kunnen het niet zien. Maar goed ook. Maar het was heerlijk. Als je maar genoten hebt. Het Innovatiefonds. Ja. innovatieondernemersfonds. Ondernemersfonds. Ja. Twaalf uh, jaar geleden, tien jaar geleden.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 En dat moeten wij ook hebben. Maar uh, tussen... Twaalf uh, jaar geleden, hè Ja, Peter, ja. tussen het uh, uh, denken en het doen, doen ja. zit een hele lange tijd. Een ja. hele lange weg. Ja. En, veel, dankzij, en veel ondernemers. Ja, en dankzij... Uh,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 hebben wij het voor elkaar gekregen dat in die hele horeca-retailvisie het ondernemers-innovatiefonds kwam. Ja. De horeca-retailvisie is ondertekend door een ieder...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 te weten dat je terug bent, uh, Peter. Nou, ik zal het erger vertellen. Nou. Dat is de <laughs> dame met wie ik twee weken op stap ben geweest. Oh jee. <laughs> maar die weet waarschijnlijk <laughs> niet dat ik hier zit. Sorry. En uh, dat heeft geleid tot het oprichten... van het Ondernemers innovatiefonds. Ja. Waarin uh, alle belanghebbenden... die daarmee in mee participeren... overtuigd zijn van het feit... dat dit de enige manier is... om zandvoort...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 van de oprichting van het ondernemersinnovatiefonds... die 75.000 euro te verdubbelen. Mm, dus dat betekent dat er dat dus mooi. een pot is van 150.000 euro op jaarbasis. Ja. Er was afgesproken, en ik ben even weg geweest... dus ik heb één vergadering van het kernteam gemist... er was afgesproken dat medio mei de...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 Maar nou ja, wat gaan we doen als er straks 4,5, 4, 5 ton aan aanvragen binnenkomt? Ja, ja. Dus zo'n bestuur, hoe moet je dat moet gaan beoordelen? Ja, ja, ja, ja. Ik ben voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Ja. En waar wij dus mee te maken hebben, is: uh, wij hebben 50 leden.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 Rondom de 12.000 euro op jaarbasis. Er blijft dus 6.000 euro over. Wij als bestuur van de ondernemersvereniging Zandvoort zitten dus in principe een beetje met een dilemma.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 Ja, dat is, is heel simpel. Het doen. versteent ja. aan alle kanten. Ja, klopt. Uh, uh, uh, de boomtjes op de krocht ja. zien er niet uit. Ja. En uh, we moeten door. Ja. We helemaal moeten helemaal door. waar, uh, Peter. Peter. Ja. Ik vind dat je het uh, behoorlijk duidelijk hebt ja. uitgelegd. Dankjewel. Ja. Oh, voor, uh, jouw, voor, de uh, voor de luisteraars is dat okay. waarschijnlijk ja. ook interessant uh, om ja. te ja. weten. Want uh, ja, die denken ook van uh, geld, geld, geld. En ja. waar gaat het en naartoe? En wat gebeurt ermee? Het is voor de mensen in het dorp ook belangrijk. Niet alleen de ondernemers, maar ook de bewoners hebben daar. Ja. Profijt van. En het is heel goed opgezet. Het is heel transparant. Het is heel ja. open. Ja. Iedereen ja. kan ja. straks zien waar ja. het geld aan ja. uitbesteed wordt. Ja. Dus ja. wat dat betreft. Dat en dat is ook heel belangrijk. Ja. Want het is ook geld van de gemeenschap namelijk. Dus. Ja. Wij gaan jou uh, bijzonder bedanken. Graag gedaan. Voor je komst. En uh, we gaan je een hele fijn weekend wensen. Ja, ik graag Je ja. gaat aan, aan het aan werk, hè? He? Ja, ja. ja. Nee, dat, is, dat dacht ik al. Dankjewel, Peter. Dankjewel, Dankjewel, Peter. Ik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 Oh, my.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 Jurekeunig, keunig, Jurrekeun. Keuning. Ja. En Joep Zwart. Jok. Jok. Joep. Zwart. Waarom zeggen wij nou steeds Joep? Dat gebeurt al vaker. Uh, Karim, wil jij, uh, uh, wil jij het voortouw nemen? Om daar wat ja, nee, over te goed, zeggen als je goed. wil. Nou, ja, wij uh, zijn dus uh, van plan om uh, bij de komende verkiezingen...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 te zetten? Ja, als je daar ook de plannen voor leest, dan komen daar wel bijvoorbeeld de seniorenwoningen in terug en eensgezinswoningen en dat allemaal maar op. Maar je ziet nergens in al die plannen... Het is ouderen vaak, Ja, jongeren, hebben we natuurlijk heel veel senioren hier in het dorp, maar we hebben ook heel veel jongeren. En ik denk dat het heel belangrijk is om die dus ook bij het dorp te houden, zodat als er dus wat gaat gebeuren... Want het Dat was ook niet met jongeren. Volgens mij ook niet. Nee, het Een paar grote bouwprojecten, en dat je ja. daar helemaal niks voor niks jongeren in ziet. Ja. Ja. Nee, het is vooral allemaal gespecificeerd op uh, de wat, wat oudere mensen ja. in zijn antwoord en op uh, gezinswoningen. Ja, en dat dat dus wij, wij vinden ja. dat jammer. Ja. En dat, dat wil niet zeggen dat seniorenwoningen twee nieuwe woningen slecht zijn, want juist dat is ook goed. Nee. Maar we willen juist een mooie balans daarheen vinden. Ouais. Je zou er een mooie combinatie ja. van kunnen maken. Ja, esa, dat is, is in andere gemeenten je. ook, he, dat ouderen en jongeren bij elkaar ja, zitten. is ook goed voor ouderen uiteindelijk, nee, ja, denk Ja, precies. Want die kunnen heel veel voor elkaar betekenen. Ja. Ja. Ja. Ja. En een stukje sociaal contact. Ja. Ja. Dus dat is wel zo. Maar goed, dat is de woningsituatie. Wat hebben jullie nog meer voor speerpunten? We hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk ook nog steeds een natuurpartij. En we hebben natuurlijk de herttenprobleem in Zandvoort.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 moet je ook gewoon in stand gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk het probleem nee, het geweest. De gemeente Amsterdam heeft het jarenlang laten schieten. schieten om het ja. zo maar te zeggen. Ja, zonder en, te schieten. Zonder ja. te schieten, ja. inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk gewoon wanbeleid geweest. En dat, ja. als dat gewoon twintig ja. jaar geleden uh, ja. tien hadden afgeschoten, en dan zit je hadden we ja. nu geen probleem ja. gehad. Ja. Ja. Maar hoe het nu gaat, is dan zeg maar ook weer totaal. eigenlijk in de extreme. En dat, dat is jammer. Dus is ja. het eerst... Maar het is een noodsituatie. En het ja. kan ook niet anders. Want ja. men moet dit gewoon doen nu. Kijk, en ik weet dat Zandvoort er wel een beetje gewend raakt met de herten. Ja, ja. Maar wat wij bijvoorbeeld ook niet snappen... Tim Paap kwam daarmee. Um, alle borden hier voor hertenwaarschuwingen zijn allemaal in het Nederlands. Terwijl Neg oh. Zandvoort is een toeristisch dorp. Ja. Ja. Dus waarom staat er niet bijvoorbeeld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 binnenkort een gesprek met de, met de zesde en wellicht de zevende, dus uh, het gaat oh, de goede zo? kant op, ja. ja. En, en hoe, hoe zijn jullie zeg maar, vanuit GroenLinks uh, begeleid of benaderd? Of, of is dat vanuit jullie gekomen? Hebben jullie zelf die uh, stap genomen? Um, nou, um, we hebben zelf de stap genomen naar GroenLinks. We wisten uh -huh. dat GroenLinks nog niet bestond in Zandvoort, althans wel bestond, maar ja, op dus. de achtergrond was. Ja. En uh, de begeleiding daarna... Kees staat hier achter en dat is niet om te sluimen bij Kees, maar uh, Kees zegt altijd dat hij de coach is en dat is ook echt. Hij ja. begeleidt ons echt heel erg, heel ja. erg goed, uh, leert ons de kleepjes van het vak bij...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 Eind juni zeg maar, gaat bij ons de inschrijving open. Dan mag je je aanmelden als kandidaat uh, uh, uh, raadslid. Ja, ja. En dan komen de gesprekken echt met een uh, kandidatencommissie. Dus de mensen die echt actief voorop in de gemeenteraad in willen... Nou. Uh, die worden getoetst door minimaal twee of drie mensen van de kandidatencommissie. En die maken straks een voorstel wie er één, twee, drie, et cetera op de lijst komen. En het zal het eind november of begin december zijn dat we de, de lijst uh, vaststellen. Ja. En het programma denk ik ook. Hè, en het, het programma zit mee, ondertussen ja. ook... Uh, ja. Ja. maar dat is een andere, ja. andere traject weer. ander traject weer. Uh, komt er ja. dan op die... Uh,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 Uh, het zit nog wel in het achterhoofd, maar het zal waarschijnlijk gewoon GroenLinks worden. Maar als het mogelijk is, dan uh, geven we er nog, nog, een... nog wel een tintje of een lintje. Ja, dat zou wel leuk zijn, toch? Ja, ja. ja. ja we zijn ook niet leuk? alleen nee. voor jongeren. Hè. Dat is nee, wel goed dat om natuurlijk niet. Nadrukken. Nee, maar het is leuk dat jongeren ja. dit willen gaan doen. Ja, toch? Doel... We zijn wel jongeren, maar we ja. willen wel gewoon echt voor iedere doelgroep in Zandvoort ja, dat het moois gaan want, betekenen. Want alle partijen willen jongeren in hun partijen. Ja, hier in Zandvoort ja. ook. Dus ja. op zich is dat natuurlijk wel heel erg. Ja. Uh, en we de, de komende tijd graag met organisatie en mensen in gesprek om te kijken wat in ons partijprogramma moet opnemen wel het ja. belangrijk punt zijn om er zo een goed programma neer te zetten. Ja, want het is toch politiek hè. Dus ja, uh, ja daar moet je Dus als al er al in in in Zandvoort GroenLinks stemmers zijn, die denken van nou, er komt inderdaad een frisse wind doorheen. Die kunnen contact opnemen. Ja. Ja, en dan zeggen van nou daar en daar zou ik wel graag. Uh, ja. Aandacht aan willen besteden. Ja, ja. Graag. Ja, okay. En we zijn te vinden op Facebook, Instagram, op Twitter. We hebben een website. Je kunt, Je kunt ja. ons echt overal vinden. Onder GroenLinks of onder jou? GroenLinks-Antwoord. GroenLinks-Antwoord. Oké, okay. dat ja. nee, is wel belangrijk om te weten natuurlijk dat dat uh, daar uh, kan. Ja. En ben jij dan de woordvoerder, Karim? Of uh, nee, jullie nou, allemaal gewoon? Gewoon met z'n ja. allen. Jullie eigenlijk. met elkaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Karim heeft wel het meeste ervaring. Ja, dat is echt... ja politieke ervaring. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus ja, we voor de rest doen het eigenlijk gewoon... Uh, in gezamenlijkheid. Dat is ook het mooie van deze groep. We doen ja. alles samen. En, ja. zeg, en komen dan. er ook vrouwen op af? Of niet? Meisjes? Nou, als er nu iemand zit ja. te luisteren. zou dat zou leuk zijn. We naar iemand uh, van het vrouwelijke geslacht ja. erbij. Want we ja. willen wel zo'n mooie, mooie ja, representatie van de Zandvoortse ja. bevolking ja. Ja. Eh, tegenwoordig. Ja. Ja. We zeggen toch dat er veel te weinig vrouwen in de politiek ja. zijn. Dat is je ook in Zandvoort zeker weten klopt. Dus als een van jullie je nog geroepen voelen? Nou, ik <laughs> denk het niet. <laughs> maar het is een leuke. Ik, de ik denk dat, dat als dat zo is, dan, dan denk ik dat het wel verstandiger is als er een jongere, uh, he, een jongere iemand, ja. uh, een jongere dame, zeg maar, zich uh, bij jullie aanmeldt. Want ja, als je het dan ook echt dat zo wil, wil aanvoeren, dan is dat beter. Qua ja. samenstelling. Ja. Nou, hoor, ik ben erg benieuwd. Leuk, ik bedoel, ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je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 voor je. Maar we ja, veel kun je het toch Dat is toch een goed idee. Ja. Ja. Wij, uh, wij moeten zo gaan afsluiten, want uh, we krijgen zo het nieuws. Ja, ja. Maar uh, ja, ik, ik kan niet anders zeggen, jongens, uh, ga ervoor ja, ja. en uh, super dat jullie dit doen. Ik bedoel, op wat voor uh, politieke achtergrond je ook hebt, het is super goed dat er jonge mensen zijn die zich hier op inzetten. En uh, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en uh, maak er wat moois van. Ja. Ja, ja. En, uh, en, uh, we als er nog wat te ja. melden is, hè, dan, nou ja, een beetje om ons wel te vinden, denk ik, hè? vinden jullie. Goed zo, oké. Okay. <laughs> Dank jullie wel. Ja, ja. En veel succes. Wij gaan er even uit met een muziekje en dan zien we u straks weer terug naar het de, de nieuws. Opzij, opzij, opzij, opzij, want wij zijn haast te laat, we hebben maar een paar minuten tijd. Als het echt moet, laat over koetjes voetballen en de lot opraten. Nou, dat tot ziens uit je je gaatje. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. We zijn wel misschien, misschien, maar blijven wel, maar slapen. De het wel slaan. We hebben het onvolzien als het echt